Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Delen van het centrum van Amsterdam zijn ontruimd na een bommelding. Het gaat onder meer om de Dam, delen van het Damrak en het Rokin. Het is niet duidelijk waar de bommelding is binnengekomen. De ontruiming begon bij de Bijenkorf. Agenten breiden het ontruimde gebied steeds verder uit. Dat gebeurt volgens de politie om nieuwsgierigen op afstand te houden. Mensen die aan de Noord-Zuidlijn aan het werk waren zijn naar boven gestuurd... en trams in de buurt worden omgeleid. De Amerikaanse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar onverwacht sterk gekrompen met bijna 3 procent. Dat is de grootste krimp sinds 2009 toen de recessie op zijn hoogtepunt was. Het is volgens deskundigen het gevolg van een strenge winter. Daardoor lagen fabrieken stil en werd de scheepvaart gehinderd. En ook het verkeer naar winkelcentra en autodealers. Inmiddels trekt de Amerikaanse economie weer aan. Nederland steunt de kandidatuur van de Luxemburgse oud-premier Jonker voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat heeft premier Rutte in de Tweede Kamer gezegd. Vooral Groot-Brittannië is fel tegen een benoeming van de christendemocraat Jonker. De vluchten van en naar Zaventem en andere Belgische luchthavens worden vanavond om zes uur voor twee uur stilgelegd. De luchtverkeersleiders van Belgen Control staken uit protest tegen nieuwe bezuinigingen. Overleg vanmiddag leverde niets op. Na achten wordt het vliegverkeer geleidelijk hervat. In België beginnen de vakanties. Een leraar van een VMBO-school is op staande voet ontslagen... nadat hij een irritante scholier naar de keel was gevlogen. De school in Zuid-Holland, in Ottoland, wil geen details geven. De leerling heeft een lichte straf gekregen. Het weer. Vannacht liggen de minima rond de 8 graden. Morgen opnieuw flinke periode met zon en de kans op buien is klein. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe. En vooral zaterdag zijn er mogelijk stevige buien en onweer. Dit was het NL. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat bij elkaar 135 kilometer file. Ik noem de files vanaf 4 kilometer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 5 kilometer. A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9 kilometer. Veel drukte richting de Amsterdam Arena vanwege een concert van One Direction. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Vinkenveen en Oudekerk aan de Amstel 8 kilometer. En van Amsterdam naar Utrecht bij Maarse 4. Op de A9 ook maar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Knopend richting 8 kilometer. En dan nog eens 5 kilometer voor Knopend Diemen. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag. Voor de Koentenol 4 kilometer. De ring Zuid tussen Geuswild en Knopend Amstel 9 kilometer richting Amersfoort. A13 Rotterdam Den Haag bij Delft 5 kilometer. A15 Rotterdam Gorkum bij Stiedrecht ook 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4. A27 Utrecht richting Almere bij Wildhoven 5 kilometer. A27 Utrecht Breda voor de brug Gorkum 7. En op de A28 Amersfoort Zwolle bij Amersfoort Vathorst 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zo, het is weer woensdag. Twee weken geleden was er iets met een WK-wedstrijd. En toen waren we nog kansloos om wereldkampioen te worden. Maar inmiddels zijn we het bij de... ...106.9. Het is Coldplay. Zin your sky World collide. I'm gonna drown you out before I lose my mind Smit la la la hier bij CFM. En daarvoor de aftrap Coldplay En een sky full of stars. Ja, wie had dat verwacht twee weken geleden? We hadden net uh, die eerste wedstrijd tegen Spanje gespeeld. Die um, hebben we fantastisch gewonnen met 1-5. En dat we twee weken later hier weer zouden staan. Met um, in ons achterhoofd dat we gewoon uh, wereldkampioen gaan worden. Ja, ik was, ik was vrij sceptisch. En nog steeds wel een beetje, want het materiaal waar we het mee moeten doen, zeker onze verdediging, is vrij zwak. Maar we hebben blijkbaar wel een soort systeem te pakken. Van Gaal heeft toch iets bedacht, wat wat werkt? Waarmee je Spanje, Chili en Australië gewoon keihard kan verslaan. En ik heb ook best, naar Spanje had ik wel eens iets van, naar Australië pakken we. Maar Chili speelde toen ook fantastisch tegen Spanje. Toen had ik ook zoiets van, ja, het is een fantastisch elftal. Misschien dat we wel gaan verliezen van die Chilenen en we winnen gewoon met 2-0. Het is echt belachelijk wat we op dit moment aan het doen zijn. En de heel de wereld is een beetje bang voor Nederland. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver we gaan komen. Het zou toch fijn zijn als we een keer zouden pakken die wereldcup. Ik vind ook wel dat we het verdienen. Twee jaar geleden was het natuurlijk een deceptie. Zeker in het achterhoofd dat we vier jaar geleden gewoon in de finale van het WK stonden. En voor dat fantastische EK waarin we in de poolfase alle grote landen eruit knikkerden. En fantastisch speelden. En nog nooit een WK. En het zou toch zo lekker zijn dat na zoveel jaren hoop. Want ondanks dat we bij het EK genadeloos te onder gingen hadden we wel heel veel hoop naar aanleiding van het WK van 2010. Ik vind dat we hem verdienen, die wereldcup. En of het nou met mooi of lelijk voetbal is, want lelijk voetbal, dat spelen we. We verdienen gewoon een keer die cup. We hebben jarenlang mooi voetbal gespeeld en kwamen daar niet ver mee. En nu spelen we lelijk voetbal en dan mogen we toch wel één keer lelijk voetbal spelen om die cup mee naar huis te nemen. Goed, je hoort de oranje fan in mij naar boven komen. Inderdaad, ik vind dat we hem verdienen. We moeten hem gewoon mee naar huis nemen, joh. hartstikke leuk. Ook leuk voor, uh, voor de spelers. Voor Rob. ik zou het erop beginnen. Van Persie Snijder ook wel. als speelt hij echt als een krant. echt schrik. Maar goed. Um, de wk -t -t die is helemaal losgebarsten. En um, dat gaat escaleren aankomende zondag. Als we de wedstrijd spelen tegen Mexico. Maar nu eerst de nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Met zometeen de nieuwste studio killers. En eerst Intwine. Isn't it strange nou behoorlijk. The stars don't shine no more. Now since you're gone.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 Yet not the same And it feels like I'm drowning Feels like I'm drowning Without you I know the feeling Cause I felt this All before And it feels like I'm dying Feels like I'm dying Now I know the truth I hope you don't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 In twine, happy hier bij ZFM. Luister hier naar 106.9 en zo meteen gaan we eens even kijken. Deze week weer een leuke nieuwe stelling. Die gaat gepeld worden door Maurice de Jonge hond. Ook Sander van Doorn komt eraan Gold sky en hier is de nieuwe studio Killers Grande finale. I've been Van Doorn, Martin Garrix en ook De zangeres die hoorde was Alicia. En ook nog Grande Finale, de nieuwste van de Studio Killers. Daar komen we terecht tegen Duitsland. En die gaan we winnen. We nemen die cap mee naar huis. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Tilburger Harm Turlings. Die kan het 376 keer per uur. Daar heb ik niet over seks, maar over selfies maken. Daarmee heeft hij een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude record stond op de naam van twee jongens uit Miami. Zij maakten 355 selfies in een uur. De Tilburger, fotograaf van beroep, wist dat hij stukken beter kon. En hij verzamelde een grote groep mensen voor zijn zaak. In een mum van tijd zette hij 376 mensen op de gevoelige plaat met uh, omroep Brabant. De selfie freak wil daarmee in het Guinness Book of Records komen. Of dat gelukt is moet nog wel worden officieel bevestigd. De Tilburger die kwam er overigens niet zonder kleerscheuren vanaf hij had flink last van een lamme duim en kramp in zijn kaken van het vele lachen. En het gaat nog steeds niet over seks. Antwoord op een stelling die daarbij hoort... kan je geven via de mail stefan.cfmzandvoort.nl of via Twitter stefan.cfmzandvoort.nl En hier is het ook heel logisch. Ik vind selfies tof. Er zijn een hoop tegenstanders van de selfie. Die vinden het allemaal een beetje onzin, bla bla bla. En ook een heleboel voorstanders. Kijk maar eens op Instagram. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe dat zit onder het uh, luisterende volk. Ik vind selfies tof, is de vraag. Optie A. Ja, ik maak er best een hoop. Van op school tot aan de bioscoop. Optie B. Vind het in sommige situaties wel leuk. Alleen heb ik soms dat ik ze verneuk. Optie C. Nee, ik heb een hekel aan selfies. Een normale foto is wat ik kies. Of optie D. Wacht even hoor, ik moet even een foto maken... van uh, hoe ik doe, terwijl ik deze reactie zie. Wat is voor jou geldig? Laat maar weten. stefan.cfmzantwoord.nl via de mail of twitter. stefan.cfmzantwoord.nl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 Erin, maar het wilde niet komen. Het wachtte op de dag, ik wist dat ik het Ik word heel blij van deze plaat altijd. Ik vind hem helemaal te gek. bluff. Later als ik groter ben. Ja, als het uh, wat minder erg is dan die 1,69 meter 69 die ik inmiddels ben. Weet je dat Messi ook zo klein is? Daar kom ik van de week achter. Maar daar gaan we het even niet over hebben. Je weer update namelijk. Ja, dat is heel raar. Nee, Messi die is uh, 1,69 Die is gewoon kleiner dan ik. En, en voor de mensen die uh, alleen via de radio luisteren. En nog nooit de webcam hebben we gecheckt op cfm-live.nl. Ik ben echt heel klein. Maar ook gewoon echt vrij klein. De kleine man met de grote stem. Die al 25 seconden het weerbericht had. Te moeten. Laten we even opnieuw doen zo. En is het nu tijd voor het Consult weerbericht. Vanavond opklaringen, maar vrijdag het westen later meer wolken. Vannacht minimaal rond de 11 graden. Morgen is er geregeld zon en in het binnenland een paar stevige buien. Met weinig wind wordt het 19 tot 22 graden. Vrijdag en in het weekend een aantal buien. Soms met onweer, maar ook droge perioden met zonneschijn. Vrijdag 19 tot 22 graden. in het weekend rond de 20 graden. Nou, ja, Lekker hoor. 106. Michael Jackson is here. <laughs> -M -M. Dance. Mm -hmm. uh, let me see you move. Come on. Come on.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 artiesten die ermee moesten kappen. De eerste, dat was uh, Michael Jackson... die uh, inmiddels vijf jaar geleden overleed... en niet vrijwillig kon beslissen om ermee te stoppen. En die andere twee die gaan dat wel doen. Tenminste, de geruchten gaan dan dat... Uh, het vooral Paul Dominic was die uh, er een punt achter wilde zetten... en dat Thomas Act er nog even door wilde. de Love Never Felt So Good... en Groeten Uit Maaiveld. Afgelopen week was ik niet in een club. Dus uh, ik heb mijn skill niet kunnen trainen... maar desondanks is het een hele fijne skill om te hebben. Dat je platen overal en altijd kan herkennen... Dat is ook als uh, DJ wel heel erg handig. En om mezelf een beetje te trainen. En uh, jou als luisteraar voor als je in een club komt en je hoort dat ene vette liedje. Uh, wat je in mijn geval graag op de radio wil gaan draaien. En misschien jij in je Spotify lijstje wil zetten. Dat je hem herkent waar je ook bent. Ook al hoor je alleen de bas. Wat gebeurt nou eenmaal als je op het toilet zit of buiten bent en een peuk staat te roken? Of um, als je begint te stoppen met roken met je e-smoker? Um, die uh, skill, die trainen we hier elke week in de club downstairs. En de vraag is heel simpel, welke plaats? En je hoort alsof je in die club downstairs bent, hoor je hier. Ja, ik vind hem wel makkelijk deze week. Luister nog een keer. Hi. Ja, ik weet hem. Vindt logisch staat het op mijn scherm, maar anders had ik hem ook geweten. Zometeen gaan we die hele plaat draaien. Colonia komt er nog aan, maar eerst die Gins komt de stoomboot. Ah, daar is hij al. Laurie is hier voor je. Euphoria. Why, why Een mega smash blijft het toch ook winnares van het Eurovisie Songfestival 2012. Jordan Lorin en Euphoria hier zitten. Tijd voor het antwoord op de Club downstairs. Het uh, werd uh, met gemak de zomerhit van 2010. Wereldkampioenschap voetbal was toen bezig. Waka Waka moest het voor zich laten. Maar ja, eigenlijk was deze plaat veel zomerser en uh, dat deze heel erg goed met Snoop dook de samenwerking aan Katy Perry en met een rare videoclip met gummyberen zitten ze in de club downstairs. California girls.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 Samen met Nicky Kisselen en J.V. en En daarvoor de, het antwoord uit de club downstairs. Katy Perry, samen met Snoop W. Y Yo, en I was uh, alles, kip. Je weet niks. California Girls, en we gaan nu lekker rocken. Die gitarren, die kunnen los. Zet je auto op de parkeerplek en haal die luchtgitaar tevoorschijn. It's the one and only John Bon Jovi op CFM. You give love a bad name. give love a bad name. Um, um, Malibu, zo zou ik een kind nooit noemen. De slechte naam. Uh, bad names, verder nog. Um, hele slechte namen. Van die, van, die, van die Afrikaanse stammen moet ik dan allemaal aan denken. Ho, ho, ho. Zoiets. Verschrikkelijk. You give love a bad name. John Bon Jovi op Maurice <tied> de Jonge. Maurice is ook zo'n bad name. Dat wil je niet heten, toch? is de jonge. Nog even de tijd om uh, antwoord te geven op de stelling van deze week... via stefan.cfmzandvoort.nl Ik vind selfies tof. Ah, ja, ik maak er best een hoop. Van op school tot aan de bioscoops. Optie B. Ik vind het in sommige situaties wel leuk. Alleen heb ik soms dat ik ze verneuk. Optie C. Nee, ik heb een hekel aan selfies. Een Normale foto is wat ik verkies. Of nee, wacht ervoor. Ik moet even een selfie maken hoe ik deze reactie type. Laat maar weten. stefan.cfmzandvoort.nl Prayer and C is here in de Robin Schulz remix.